Het is 5 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In Argentinië zijn bij een botsing tussen een bus en een vrachtwagen zeker 17 doden gevallen. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de stad Mendoza, in het westen van het land. Volgens lokale media was de vrachtwagen gestolen. De truck zou met hoge snelheid aan de verkeerde kant van de weg hebben gereden. Bij de frontale botsing kwamen de chauffeur van de vrachtwagen, de buschauffeur en 15 passagiers om het leven. Volgens getuigen proberen de passagiers aan de vlammen te ontsnappen door uit de ramen van de bus te springen. De twee voertuigen zijn helemaal uitgebrand. De Touring met 30 passagiers was onderweg van Córdoba naar Mendoza. De Amerikaanse inlichtingendienst NRC onderschept minder dan, de, minder dan 30% van alle telefoongesprekken in de VS... In 2006 was dat nog bijna 100%, melden de Washington Post en de Wall Street Journal. De daling komt doordat de dienst de forse groei van het mobiele telefoonverkeer in de VS niet kan bijhouden. Het gaat om metadata, om na te kunnen gaan wie met wie belt. Analisten hebben altijd benadrukt dat het programma alleen effectief is als er zoveel mogelijk data wordt verzameld. Alleen zo kunnen snel patronen worden ontdekt... en potentiële terreurdreigingen worden aangepakt. De penningmeester van begrafenisvereniging Helpt Elkander in Denenkamp... is er vandoor met 500.000 euro. Tot nu toe dacht de vereniging dat hij vorig jaar 23.000 euro had ontvreemd. Toen de diefstal aan het licht kwam, verdween men man naar Zwitserland... en inmiddels is hij onvindbaar.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 met Frank Jochemsen. Terug bij de VPRO op Radio 1 bij Woord... En in Woord herhalen we mooie parels uit de archieven van de Nederlandse omroep. En die worden ook allemaal beschikbaar gemaakt op onze site. Kijk eens op www.woord.nl. Die site is weliswaar nog absoluut niet klaar en af. En uh, volledig, maar toch al een heel aardig begin zo. Daar kun je een hoop mooiheid uh, beluisteren. En deze nacht is het thema van Woord hier op Radio 1... Uh, tweedehands, vintage vorige uur hoorde je een lange documentaire over de Snoek, de DS, de mooie auto van de Citroën. En uh, dit uur, ja, wat meer aandacht voor antiek. De ex-crimineel Johnny zonder stress, alias de zingende gangster, besloot op een dag zijn leven aan antiek te wijden. Na 16 jaar van zijn leven in de gevangenis te hebben doorgebracht, wilde hij namelijk een nieuw leven beginnen, als antiekhandelaar. Op een klein incidentje na, een schietpartijtje op een camping... met als gevolg een half jaar gevangenisstraf, is het Johnny ook gelukt. Drie maanden na zijn vrijlating, dat was in 2001... ging radiomaker Rob Muntz een weekje met Johnny op pad... om antiek te scoren in het voormalige Oostblok. En dat resulteerde in een hachelijk avontuur vol ellende... met een wraakzuchtige collega van Johnny, een Oost-Duitse... Excrimineel. Ik kwam uit de gevangenis met een vuilniszak zak en alles verloren. Alles wat ik in 50 jaar dacht te hebben opgebouwd. En als je dan geen huis meer hebt, je kent dus niet naar de wc ergens. Je hebt niet een piek op je geweten. En dat gaat dus nu zover dat niemand meer in de gevangenis een uitkering krijgt. Waar moet je dan heen? Nou, voordat je de gevangenis in gaat, dan moet je al een pistool ergens verstoppen. Want als je naar buiten komt, moet je toch eten. Want net als ik, ik had geen huis. Ik had helemaal niets. En ik dacht een plekje te kunnen terugwinnen in de maatschappij. Wat de reclassering maar ook en maatschappelijk werkers allemaal hadden beloofd. Nou, je komt nooit niet terug in de maatschappij... Dat is niet te doen. Dus de criminaliteit neemt nooit af. Komt alleen maar veel en vele malen meer bij. Want alle mensen die uit de gevangenis gekomen... die worden ook steeds haatdragender tegen diezelfde maatschappij... waarvoor de regularisering zou zorgen. Wij stomen je hier klaar om terug te keren in de maatschappij. En ik blijf doorgaan omdat ik dus het leidend voorbeeld ben van... Ik geef nooit op. Maar laat geen grafsteen op mijn hoofd. Eindelijk ga ik nu de dingen doen die ik mezelf al heel lang geleden heb beloofd. Er is dus plaats, geen vragen. stel op mijn hoofd. Eindelijk ga ik nu de dingen doen die ik mezelf al heel lang geleden heb beloofd. Dit is Johnny Zonder John Stress, alias de zingende gangster. 52 jaar, ex-crimineel, 1,90 meter lang, twee gouden oorbellen en gestoken in een pak van Armani. Ik zal u even snel een kleine niet-geautoriseerde biografie geven... van Johnny's leven. Johnny zonder stress. Alias, oh nee, Jan Wolffs heet hij natuurlijk. Geboren op kerstavond 1949. Liep op zijn zevende jaar van huis, door mishandeling van zijn stiefvader. Kwam op zijn achtste jaar voor het eerst in aanraking met de politie. Ik geloof wegens een inbraakje woonde vanaf zijn zevende tot zijn zestiende jaar... bij een prostituee in huis. Ja. Meldde zich op zijn achttiende bij het Vreemdelingenlegioen. En op 22-jarige leeftijd belandde hij na terugkomst als huurling uit Afrika... in de seksindustrie in Rotterdam. Johnny had in de jaren tachtig onder andere een incassobureau, hield zich bezig met verhoogde incasse, wel te verstaan. En een bedrijf met in- en export van auto's en drugs... Johnny heeft in totaal 16 jaar van zijn leven in de gevangenis doorgebracht. Onder andere, ja, wegens van alles. Zware mishandeling, verboden wapenbezit, drugshandel. Nou ja, noem het allemaal maar op. Zijn tweede vrouw werd 10 jaar geleden vermoord. En zijn zoon uit zijn eerste huwelijk... heeft 6 jaar geleden een moordaanslag op Johnny gepleegd. Het hoe en waarom is mij niet bekend. Na deze bijna fatale schietpartij kwam Johnny tot inkeer, zei hij en wilde voorgoed uit de criminaliteit stappen. In 1998 begon hij een antiek loods van 500 vierkante meter... en zijn bedrijf was zeer succesvol. En de toekomst zag er voor Johnny rooskleurig uit. Alleen, er kwam een klein incidentje tussen. Een schietpartijtje op een woonwagenkamp... en voor 8000 gulden uitstaande bekeuringen. En Johnny verdween weer achter de tralies. Zijn zaak werd gesloten... En hij kreeg bij zijn vrijlating in maart van dit jaar van de rechter het verzoek om lezingen te gaan geven over de gevaren van drugs en criminaliteit op middelbare scholen. Ja, Johnny's leven in de notendop. Wij gingen richting de ui uitsloot en met geen gulden, maar met een gof, vol, vol, vol, met verstand, maar praat geen glas of steen op mijn hoofd. Want ik ga de dingen doen die ik me heel lang geleden aan mezelf ja heb beloofd. Ikzelf ken jullie nu een jaar of zes, en ik ben inderdaad ook bij die antiekloods geweest in Rotterdam. En dat was echt een enorm groot ding, vol met antieke kasten. Het was echt een prachtige zaak. Ik, heb het nu, ik had hem een jaar of twee niet gesproken... en geheel onverwacht belde Johnny mee op... met de mededeling dat hij weer vrij was. Een nieuwe vriendin had, Gratia, een Surinaamse-Indiaanse van 27 jaar... en dat hij zijn oude beroep weer ging oppakken. Antiekhandelaar. Of ik zin had om met hem mee te gaan naar oost duitsland en Tsjechië... om antiek op te halen. We vertrekken morgen, dinsdag... En uh, ja, je bent vrijdag weer thuis, Robby. Je moet wel nu beslissen alleen. Maar Johnny, hoe gaan we dan? Ja, zegt, ja ik heb een hele goede bestelbus en ik leen een, een nieuwe aanhanger. Ik heb echt alles geregeld, Robby. Maak je daar maar geen zorgen om. We gaan langs bij mijn aller, allerbeste vrienden, Gerry en Bert. Twee antiekhandelaren die ik al jaren ken. En zij gaan me weer opnieuw op weg helpen. Ik heb 200 D-mark in mijn zak en de rest wordt allemaal door hun geregeld. Oh ja, zei hij ook nog. Ik heb ook nog een landgoed gekregen van een 82-jarige Duitse. Emiel. Dat riep je dan ook nog van. En. en... Ja, ik zei nou ja, daar ja joh die. Doe dan maar, zei ik. En zo reden wij vol goede moed weg. Met een 24-jarige Ford Transitbus uit 1977. En een gloednieuwe aanhanger. Op weg naar Oost-Duitsland en Tsjechië. We zijn gestrand langs de snelweg en we zijn nog niet eens weg. Ja, het zit uh, tegen. We hebben in één keer een, uh, een lek vertiel. En dat houdt in dat uh, de reserveband moet uh, erin gezet worden. Het goed, John? Ja, het motortje is eigenlijk uh, helemaal nagekeken vanmorgen. Hè? We zitten midden in Duitsland. Het uh, is twee uur s'nachts en de verlichting valt uit. Johnny, wat is er aan de hand? Nee, ik denk zeker dat je vertilt of zo. We hebben weer licht. En dat is nooit tevoren, jongens. Ja. Dus op een gegeven moment loopt hij dus uh... finito. Maar we lopen dus nu weer een vertraging op in het schema, of niet? Als jij dus uh, een tijd in je leven hebt wanneer het einde in zicht is... ja, dan heb je uh, tijd verspild. Maar ik bedoel, ik hoef toch nergens te wezen ergens vandaag of zo? Dat roept ik toch volgende week weer? Hè? Ja, ja. Of overmorgen, of over drie dagen... Uh... Maar je hebt voor altijd in de, in de autohandel gezeten ook, hè? 28 jaar autohandel. Citroën dealer geweest, ja. En schatrijk erin. Ja, ja schadeauto's, alles denk ik. Om een tjechier autohandeltje te beginnen, is dat wat? Nee, in Tsjechië overal antiek, antiek, antiek. Tegenwoordig is het zo, allemaal zo moeilijk gemaakt met die auto's. Nee, het is te ingewikkeld met al die registraties. Ik neem een kast die niet meer geregistreerd gaat. Antiek, antiek, antiek, dat is uh, de toekomst? Is altijd al geweest. En ik zie er nog steeds toekomst in. En ja, doen Johnny? Want ik zie. Hier die... even tussen het rijden door de, ruit, de, de richting aanwijzen. Ah. Terwijl dus uh, genoten van een bakje koffie, hebben we een beetje te praten over het verleden van Johnny en ja, die uh, natuurlijk tien uh, jaar geleden of twaalf jaar geleden helemaal naar de gallemieze was van de drank en de drugs en alles. En dit heb je achterin gelaten. Nou, dat ken ik wel zeggen dat ik dat achter me gelaten heb... omdat ik nu de respectabele leeftijd van 51 jaar heb... en ik heb daardoor veel in de gevangenis gezeten... maar ik ga nou eens aan mezelf denken en aan mijn familie. En dan kun je die dingen er niet bij doen... want dan breng ik mijn eigen gezin en mezelf erin in gevaar. Nou, dan vraag jij, wat voor gevaar dan? Dan zeg ik, nou, ik heb voorlopig vijf kogelgaten in mijn lijf. Allemaal van de grote rond de 9 mm. Ik heb uh, zeven messteken. ik heb alles gebroken in mijn lijf. Een keer of acht al mijn ribben. Mijn handen verbrijzeld. Uh, mijn tanden uit mijn muil geslagen. Uh, messen in mijn, in, zodat mijn halve vingers eraf lagen, weet je wel, hier aan de bar vastgestoken. En daardoor weet ik, ik ben ook een dagje ouder, ik hou het voor gezien. Want de laatste verwonding was weer een mesteken hier, daar heb ik dan een ennieje in mijn nek van overgehouden. Dat heb Kratia zo verschrikkelijk goed verzorgd... dat ik niet eens geopereerd ben. En dat vind ik, kan ik haar niet aan blijven doen. Dus stop ik. Uh, ja, er is heel veel gebeurd. We zijn heel veel in aanraking gekomen met de politie in Rotterdam... buiten Rotterdam in omstreken. Uh, ja, het is, uh, we zijn in heel veel uh, situaties verwikkeld... die gewoon heel moeilijk zijn geweest... Maar wat is er gebeurd dan? Want Johnny beweert dat hij niet meer in de criminaliteit zit. Nou, het is eigenlijk iemand die zijn best probeert te doen om in de maatschappij te komen. Dat is gewoon eigenlijk bijna niet te doen. Het is eigenlijk niet te doen. En dan probeer je alles op orde te krijgen. Je hebt nooit iets betaald. Nou, wil je betalen en je wordt gewoon tegengewerkt van alle kanten. Maar je bedoelt, je hebt nooit wat betaald? Wat heb je dan nooit betaald? Daarmee is dus de belasting. Ik bedoel, als je geen belasting betaalt, de rekeningen niet, je sociale lasten niet betaalt, dan zijn mensen niet bereid om jou te helpen. Maar als je dus een doel hebt in je leven, dan kan je toch de kracht opbrengen, ondanks dat je dus alles bent kwijtgeraakt, om toch verder te gaan en wat te bereiken in deze maatschappij. En wat is dan het doel? Want dat ben jij. Nou, het doel is zichzelf, ja. En ik vul hem aan. Dus samen gaan we ervoor. Hmm. Uh, wat, wat, wie wie is dat waar we nu heen gaan, Johnny? Uh, Gerry. Uh, en, en, en wat doet hij hier? Want hij woont hier echt. Ja, hij woont hier en uh, hij pas een hele fabriek in de steek gelaten met zijn vrouw erin en van kinderen geloof ik. En nou bouwt hij hier weer een nieuwe op. Ja, het gaat hard als je de weg weet. Ja. Ben ik nou voorbij die kerk, jongens? Ja, ik heb, al, ik heb al twee kerken gezien. Uh. Uh, waarom zeg ik? Ik zie dat twee, jij toch ook? Ik zit op die microfoon. Ja, ja dat moet ik ook. Lachen. Wat is het spal. Oh, ben je naar de bestel? Ik zou maar gewoon teruggaan, sorry. Ja, ja dat is ook, maar is Maar wat, wat doe je dan met Gerri? Want we gaan nu bij Gerri antiek halen. Ja, wij maken ook geen planning. Uh. We nee. kijken gewoon wat er over is en dat gooien we op de trailer. En overal is er land voor. Dat maakt niet uit wat ik mee. Wij nemen gewoon mee, wat kort voor de kaart waar we veel vrije tijd aan over houden. En waar nog wat op te verdienen valt Ja, ja. En dan, Dus, dus ik, dan... ik ga niet zitten zoeken van VO-kistjes. En toen nee, je grapt alles op en dan laat je die met zijn VO-kistjes de hek krijgen. En die andere die ergens om gevraagd je pak je drie roodjes af. Ja, ja. zo werkt het toch? Dus, dus we kunnen gelijk weer terug, eigenlijk. Inlaaien, ik kan, ik terug naar ik huis. Rijden. Ik kan net zoveel in de weer rijden als dat mevrouw het toelaat. Oh, oh kijk uit, man. Kortsluiting hè? Maak je. Hier. Heb ik u trouwens al verteld dat die bus... want er zit dus geen raam in achter, die is gewoon weg. Daar zit een, een verandelszak voor met van dat, van dat witte plakband helemaal afgeplakt. Dat klappert ook als we in die bus zitten. De uitlaat van de bus hangt onder de auto. Dus toen we wegreden werd de hele cabine werd blauw van de, van de uitlaatgassen. Maar ook als hij achter het stuur zit, hij heeft geen sleutel. Hij, st hij start de auto met een schroevendraaier. Want hij heeft dat dashboard zo verneukt dat hij dat gewoon met een schroevendraaier de auto start. Uh, de kachel die kan, niet meer, die kan niet meer aan of uit Als je hem aan doet kan hij niet meer uit en Als je hem uit hebt dan krijg je hem nooit meer aan Maar dan moet hij weer stoppen dan moet hij weer... Volgens Johnny zitten er dan uh, bladeren in de, in de kachel Ongelooflijk Oh wat een ellende allemaal Die hele bus ja helemaal verrot Helemaal verrot Kijk daar is een kerrit Johnny Recht voor je neus dit zit zal niet hoeveel... Te... Hier is het. Ja? ja hier, is het. hier is het. Het begint iets te rammelen, wat is dat? Oh, dat is een illnessbak. Dat is een illnessbak. Oh, nou, we zijn er in ieder geval. We zijn er, dus schat. Hallo, lieverd. Het gaat het? Ja, goed. Kapot, ah, hè? Kapot, ja. Kijk het ja, man. Stingband geklapt, weer die berndband er weer op. Gewoon de ene hal na de andere vol met antiek. En allemaal grappige dingen uit grootmoeders tijd. Hitlerjugendfotootjes. Uh, hier, art deco. De, de, hoe kom je aan al deze handel? Ja, dat haal ik bij de boeren weg, ja. bij de particulieren weg. En smaandagst ben ik de hele dag hier. En dan komen die mensen, al die particuliere mensen... al die mensen die langs grof van rijden, bij mij aan afleveren. rieten rietemanden, deuren. Dan moest mijn vrouw eens zien, die wordt helemaal gek. Kijk, hier, onze kast van thuis. Hier staat hij gewoon, daar hebben we duizend piek voor betaald. Jezus Christus, nou, dan wil ik weten wat die hier kost. Wat? Ik heb zo'n kast thuis, wat kost die? Dat kost een handel 200. 200. ja. Dan Wat uh, goed zeg, hé. Hey. En, en, en, en, ik loop nu langs, langs honderden zinkgieters, wat ja. uh, kost die? Kosten kost 25. Vijfentwintig, en wat doen ze bij een grote man in Nederland? Wat vragen ze daarvoor dan? Nou, de meeste gaat toch naar Amerika toe. Oh, naar Amerika? Die zei, je laat hele, hele containers vol, zei Johnny. Die, die, die Hollanders zijn ze gierig. Die, die Amerikanen betalen gewoon betere prijzen. Dat is een Vertigo. Dat is wat? Een Vertigo. Een vertigo. En dat is een stijlkast. Ja, Louis-Philippe noemen ze dat. Ja, en dat... Daar, daar kunnen dan de snackken zien. Oh, dat, ja, je hebt natuurlijk verstand dat ik ben ja. natuurlijk een leek, maar dat is, dat, dus dat is wat meer waard. elke al een ander 500 voor. Sowieso. Zo. Bij jou. Zo had hij erbij staat, ja. Sowieso. Ja. En dan vraag je ook 500. Ja, dat kijk ik ook. En, en, en koop je het in voor? Ik <laughs> krijg ja, dat licht eraan. Nou, ik denk ik uh, 80 mark weer betaald. Maar, omdat je zet een pootje eraf en ja, dan zeg je nou... Ja, maar dat maakt niet schuif. We weer een nieuw pootje erop en dan... Ja. Dan, uh... dan wordt hij weer gelogen en dan kost zo'n ding ook weer 18, 19, Ja. Ja, ja. Maar oké, okay, maar nu Johnny, want die komt hier met een heel klein jou aanrijden. Ja. Wat valt er van hem dan nog te verdienen? Ook genoeg. Maar hij, hij, komt dan, hij rijdt dan terug met hoeveel handel, denk je? Hoeveel kan het in zo'n karretje van hem? ik ja, nee, denk misschien voor vijfduizend markt wel. net heeft hij zo'n autootje vol. Ja, inkoop. Inkoop. Dus en nee, dan verkoopt hij het voor 20 of zo. Ja, dan nou hoop ik dat. Was dat maar waar. Maar nou, dan, je... dan heet hij niet zo'n bus. <laughs> <laughs> uh, ik denk dat Johnny slecht organiseren kan, denk ik. Hij had ook uh, altijd een beetje pech. sinds zijn we de laatste weer mee. Dan had hij weer dit. Dan had hij de politie weer op zijn dak. En dan loopt hij weer een band Dan had Dan had hij weer dit. Dus... Ja, maar help, help je hem wel, want... Uh... Ik? Ja. Ik help hem van alle kanten. Ja? Dat is ik, echt, echt van alle kanten. Maar wat, wat doe je bijvoorbeeld voor hem? Ja, handen meegeven. En zijn Johnny, uh, betaal maar wanneer het je uitkomt. Ja. En meer, meer, meer kan ik ook niet doen. Dus ik wil Johnny op weg helpen. Maar ik wil ook mijn zenderbeuren. <laughs> dat is makkelijk zat. Ja. Ik, uh, de auto loopt niet op water. Nee. En ik heb mijn kosten ook. Ja. Wat kost dat kamerlaatje trouwens? Dat was 100. 100? Oh, ik laatst uh, 500 koelen voor betaald. Mm. Nou, dan weet je er weg. Maar hij weegt niet zo zwaar hoor. Je weet niet. Zo, zwaar! Nee, hij is hier, Zullen we gewoon op de ramp zetten? Ja? Maar je die nou van het vlak pakken pak okay. maar Goed lekker. Voor mij. Dan gaan we naar beneden, ik lijkt hem op plaats. Jongens, dat lazen het toch af. Ja, dat gaat toch fout, Johnny? Eén keer remmen en dat ding hetzelfde ja, nee, iemand te de... we remmen dat weer. Dat gaat door fout. Nee. Dat gaat door fout. Een showbandje eromheen. bandje yes. En dan gaat er juist. Yes. Er gebeurt niks meer. Nee, nee. Hoeveel gulden handel heb je nou op je kat liggen? Ja, dat is geen Ikea hoor. Dat is geen Ikea. Je hebt nu allemaal zinken tijden erop. Ja. Oh, dat moet ik nog tellen. Dat weet ik niet, dat is allemaal in goed vertrouwen. Hij zegt: Kijk, ja. zo van je. en dat hoor ik al. Hoeveel teltjes zijn er? Ja, dat zijn ongeveer, denk ik, zo'n 100 teltjes. 100 ja, ja hey. dat is voor mij eh, 100 keer 20 gulden altijd, natuurlijk. Ja. je ziet het. Heel ander leven. Ik rijd met jou in 15 uur tijd 20 jaar terug in, uh, in het Paradijs, toch? Maar nu gaan we naar het echte grote geld. En dat is gezondheid, geluk, liefde voor elkaar en de natuur. En dan kan je zien wat ik ga planten en de groeten aan mijn tante. En zo vertrokken wij met honderd oude tijden op weg naar Bernd. Johnny's allerbeste vriend die 300 kilometer verderop woont tegen de Tsjechische grens. Bernd is 55 jaar, antiekhandelaar en ook een ex-crimineel. Hij heeft onder andere drie jaar in Nederland in de gevangenis gezeten... bij een hassmok. Johnny zegt dat Bernd hem altijd zal helpen voor hem door het vuur gaat. Met 200 D-mark kan Johnny zijn karretje bij Bernd volladen. En Johnny zal met veel goede handel naar huis rijden. Zo beloofde Bernd Johnny door de telefoon. Bernd is ook degene die voor Johnny het landgoed van ene Emiel heeft gevonden. Emiel is een 82-jarige ex-SS'er... die 60 hectare bos heeft in het midden van Oost-Duitsland. Dit landgoed zullen Johnny met gratia krijgen... in ruil voor de verzorging van de oude man. Zo houdt Johnny mij voor. Ja, en Bernd zal er ook voor zorgen... dat Johnny de juridische en rechtmatige eigenaar wordt van het landgoed. En ik mag dan als enige buitenstaande zien... Waar dat is. Als we het ooit zullen halen natuurlijk. Hallo. Kan jij een Ford garage bellen of daar een Ford uh, veesnaar van een Ford Transit diesel van 77 valt te halen? Oh. Ja, mijn auto staat met een kapotte veesnaar en ik heb geen stroom meer. Dus ik sta totaal geblokkeerd op een kruispunt. Ik ken hem niet douwen, want ook met z'n drieën douwen in de bus niet. bel me over een kwartiertje even terug. Ik moet een nieuwe naar hebben, in ieder geval. Als ken ik uh, met de trein terug. staan we hier. <treeuwen> ik moet jou er weer onder. En je zien bij Bernd te komen en dan een fort proberen te bellen. Ander. Wat? Wat ben ik aan begonnen. Oh, was ik maar. bij moeder thuis gebleven. Maar zie je alles? Rijden we gewoon verder? Ja. En zo, na vier dagen rondrijden in Oost-Duitsland waarvan we twee dagen langs de kant van de weg hebben doorgebracht... zijn we nog steeds op weg naar Bernd. Johnny's allerbeste vriend en antiekhandelaar. Op onze laatste krachten komen we dan midden in de nacht... uiteindelijk aan in een boergerucht dat niet eens op de landkaart staat. En Bernd ziet er behoorlijk besopen uit. We koppelen snel de kar af om dan zo snel mogelijk... naar het eerste de beste hotelletje te rijden. En dan gaan we uiteindelijk morgen handel halen... En dan zo snel mogelijk naar huis. Want ik ben al twee dagen te laat en mijn vrouw en kinderen die hangen al huilend aan de telefoon elke dag. Ja, ik kan ook niet zeggen hoe lang dit nog zal gaan duren. Dag 5, de volgende ochtend. Het is 7 uur s ochtends, ik ben klaar voor een vertrek om handel te gaan halen bij Bernd. Maar Johnny ligt al onder de bus samen met de behulpzame Oost-Duitser. Nieuwe dynamo, Johnny. Ja... Maar die is niet voor handen, En wat gaan we doen dan? Dat weet ik nog niet. Als ik dat allemaal wist... ...dan was ik koning van, uh, van deze wereld. Weet je wat? Hm? Ik probeer dat nog. Ja? Wanneer hm? staat dat onder los mag... ...dat is hem recht mag. Dus je. Ja. En dan kan ik iets te houden komen. Ja? Dat is het probleem. Dan... Je moet recht komen. Dat krijg je allemaal niet door. Ik hadden dat eerder dat En dan... Uh... Gaat Johnny toch nog weer proberen, want geeft nooit op. Maar dat komt ook doordat zijn vrouw nu naast hem staat. Ja. Wat had hij anders gedaan dan? Ik was hier niet eens naartoe gekomen. Wat had hij dan gedaan? Lekker gitaar gespeeld. <laughs> Het is inmiddels vier uur s middags en we staan al een dagje ergens in een dorpje genaamd Bad Bibra. De auto die, ja, die doet het dus echt niet meer. En Johnny, Johnny is woest. Als ik kom, dan is het volop gezelligheid en dan kan iedereen vreten, eten, drinken en alles wordt geregeld voor ze. Maar als ik in de problemen zit, zie je het? Zo, dan... En dan, na, dan ben ik uitgenodigd om voor 200 gulden hierheen te komen. De rest wordt allemaal geregeld. Het, hoe de mensen zijn? Ja. Want ze denken, Johnny komt toch altijd met 15 rug in zijn zak? hè? Nee. nou heb ik gezegd, ik heb tweehonderd. En dan gaan ze ineens, die ga je dat allemaal weg. Maar over wie, wie heb je het dan? Nou, over iedereen. Bernd en Gerry, en weet je, allemaal de artiesten. Maar niemand komt nou helpen, toch? Maar Bernd is al je beste vriend. Ja, als, het, als ik geld verdient, dan heb ik altijd vrienden. En als ik nou alles weer op de roktafel heb verloren, dan zie jij ook hoeveel vrienden ik heb. Dat is alleen mijn vrouw en mijn hond. En de rest is toch iedereen weg? Maar ik laat nooit iemand zo staan. Nooit. Maar ik, dacht, ik dacht dat die brand juist degene was die je altijd zou redden in welke situatie. Als ik geld heb. Maar dat is iedereen op de wereld. Alleen dat heb ik nou niet. Nee. En nou wil ik gered worden. Ja. Hoeft niet hoor, ik red mezelf wel. Maar dan zie je, dit is zijn testcase voor mij. Dat ik zeg, vertrouw nooit op een ander. En daarom schreef ik het gedicht De Vagebond, de gebeten hond. Iedereen gooit naar hem met stront en hij denkt, lik me reet. Het is nog niet zo verkeerd zoals ik mijn leven sleet. Ik heb er heel, heel veel van geleerd. En één ding weet ik heel zeker. Vertrouw nooit op een ander. Alleen maar op jezelf. En doe je dat niet, dan ga je dood van verdriet. Het is allemaal flauwekul. Eigenbelang, het is gewoon gelul. En dat is inhoud van ieder mens zijn leven. Geven, geven, geven. En in mijn leven is het zo, als ik probeert iets te nemen, ben ik crimineel. Maar we zijn nu op weg naar het ideale plekje. Nou, ja. Denk je dat we te komen? Positief gezien? natuurlijk, je komt er altijd. Altijd. Alleen ik wil mijn auto meenemen. Ja. Nee, maar ik, kijk, ik moet wel dat, dat, dat reportagietje afmaken, want dat is ja, het ja, einddoel. Dan zeg je nou, oeh, wordt ja. oké, okay. Nee, word, dat kan niet vervolgd worden, dat is het probleem, Johnny. Dat komt er niet. Op dit vandaag, misschien tegen het donker. Maar niet pushen, pushen, pushen. Ik, dat nee, ik, weer... pu ik push niks. nee. Ik, ja, je moet... ook ik... Nee, nee, de ik vraag is, kom nee, we... vragen jou, ja, komen nee. we daar nog? Ja, maar je wil horen wat ik niet kan zeggen. Want dat zie je toch net zo goed als ik. Dat ik nou niet kan oordelen of we daar ooit nog komen. Je ziet toch, ze komen kijken ze gaan weer weg. En wij schrijven nou? Die belt elk uur op. En nou belt het niet meer. Dat heeft hij van Bernd gegooid dat hij auto kapot staat. Snap je? Ja, okay. Zo werkt het. Uh, ja. ja, natuurlijk. Dan wil jij niet weten, ja, als hij hier is, gelijk wordt hij weer Hoeveel? Gebeld? 10, 15, 20 keer gebeld of niet? En nou hoor hem niet meer. Nee, natuurlijk niet. Ja, Bernd gebeld is die, de nee auto staat kapot. Nou, dan bellen we niet meer toch? Ja, ja. Kijk, maar dan bel je hem toch? Ik ken het hele leven. En daarom ben je nooit teleurgesteld. Ja, wow. Alleen, weet je hoe je je levensvisie moet doen? En dan moeten de mensen nooit meer tegen me zeggen dat ik nee gewist ben, want dat weet ik niet. Ik denk alleen maar, hoe kom ik zelf vooruit met mijn vrouw erbij in mijn Mertenzond? Ja. Nu ben jij erbij, dus dan bescherm ik jou ook. En zie je wie je vrienden zijn. Alleen maar als je veel geld hebt. En anders heb je nooit geen vrienden in je leven. Echt niet. Ik heb nog een vriend die is multimiljonair, geloof ik. Die laat je gewoon wegrijden met een bus. Hij heeft twee Ferrari's, en Jaguar en een flonkel Mercedes. Hij zegt, ik ben mijn allerbeste vriend. Je mag altijd in mijn huis. Wat heb je daar nou van? En dan laten we die avontering weer wegrijden. Ja. Oh, Johnny, vriend, vriend, vriend, vriend. Ze roepen ten eerste allemaal veel te gaan als ze mijn vriend zijn. Ja, maar jij roept ook, die Bernd is mijn allerbeste vriend tegen mij. Tuurlijk, als ik geld verdient. Nee, maar gisteren nog, wat verdienen niet er geld? Als ik geld verdient, maar nu sta ik zonder geld en met een kapotte auto. En dan zie je werkelijk wie je vrienden zijn. Maar ik ben niet teleurgesteld, want ik weet dat. Maar ik dacht, nou ja, ik heb ook een beste vriend. Ik dacht, ik heb er een. Toch nog, stiekem. Ja, maar niet echt. Ik wil dat ook meedoen en zeggen van, nou, tegen iets, nou, ik Het feest gaat er mooi niet door. Nou, we wachten rustig af. Ik denk dat ik even ga zitten ergens op het terrasje. Het is inmiddels 7 uur s avonds. Het is nog steeds licht. En Johnny heeft 11 uur staan sleutelen met een of andere Oost-Duitser. Met als resultaat dat de bus het pas net één minuut geleden weer doet. Maar uit het niets Doen Bernd op. Straalbezopen. En met de mededeling dat we nu naar het landgoed van Emiel moeten gaan. De 82-jarige SS. Er. Om hem even snel te ontmoeten. Want die arme Emiel zit al een week op Johnny in Grazia te wachten. We kunnen nog makkelijk voor het donker op en neer, stelt Bernd voor. Tja, dat lijkt me ook wel een goed idee. Doe maar zo, we gaan alles samen naar Emiel. Ja, nou nog? Ja, nu. Kijk, we een afspraak voor morgenochtend. Als die daar uitvalt, dan kom ik daar nooit meer weg. Je denkt toch niet dat ik nou met zo'n auto de bos ingaat? ga? Dat durf ik niet. Als die uitscheid staan we daar allemaal bij Emiel. Dat 16 kilometer lopen. Ik ga nu naar één en zeggen we komen morgenochtend langs. Oh, nou ga ik even me vragen. Wat al? bedoel ik? Nou, je? Kom op. Uh, rechtsaf, Johnny. Hier rechtsaf. Oh mijn god. Yes. Ja, we zitten dus nu midden in het uh, Zwarte Woud ofzo. Ik weet niet hoe dat hier heet. Gewoon dwars door de modder. Als ze aan die vastkomen, Dan rij je dus echt gewoon helemaal door de, door de bush. Kilometers lang. <lacht> wow. Shit he. Nou, we hebben het gehaald, maar de veesnaal ligt eraf. Echt waar? Ik heb het gezegd, ja. Ik heb het gezegd, hè, jongens? Dit is het. Nou, links verder. Kijk maar straks om je heen. Daarom is het zo mooi. Het valt er gelijk op, hè? Ja, maar de v ligt eraf. Ja. Dat is, meer, dat is een groter probleem. Ja, dat weet ik. Maar ik geef je alleen antwoord op de ja, vraag. Ja, ja. Nou, ben ik net op tijd gestopt, dus is heel de motor nog op. Maar dit kon niet. Dit is net gerepareerd. Dat moeten je dat moeten zeggen dan? Ja, Nee, jullie drijven allemaal nee, door. Ik, ik... En, nee, maar iedereen wil toch. En ik wil doen wat de mensen willen. En ik wist dat dit kon gebeuren. Daarom zeg ik, dat ik je heb genoeg. Zeggen, nee, nee, nee, dat werkt ja. niet zo. Maar ik geef niemand de schuld, want dat is mijn euvel. Ik doe de mensen te veel plezier. Ik laat het ze zien en Bernd drinkt aan. Ja? Maar dat is altijd mijn leven. Ik geef toe aan de mensen, omdat ik altijd iets extreems apart heb. En ik doe zelf mijn eigen de das om. Ja, We hadden het. Nee, niet. nee het ziet nee, er ja. wat er gebeurd is. Ja, maar ik zei toch, ik ga het liever niet. Ik heb genoeg meegemaakt vandaag. Ja, ja je ziet het. Oh. Het is 8 dus uur s avonds en we staan op het Oost-Duitse platteland. In the middle of nowhere. En op 100 meter afstand van mij staat Jony te sleutelen. In het donker met een aansteker. Ze <lacht> Bernd ligt dronken achter in de auto. Helemaal lazer. En die was degene die. Johnny zat aan te moedigen om hierheen te gaan. Naar de bus net één minuut gemaakt was. Helemaal niks. Na de nakko. <lacht> het is een hachelijk avontuur. <lacht> Dat ik niet snel zal vergeten. Maar moet je nou zo, Hoe stil het hier is. Je hoort helemaal niks. Oh, shit, hè. Hij doet het. Nou, instappen en rijden. Jezus, hij doet het weer zeg. Kom op, Bernd. Ja. Uh, even opschieten. Het suipt nou eens een keer niet als je bij mij in... We al even onder. Bernd, stap in. Kom op, Bernd. We in. Kom op. Als ik elke kilometer omdraai, wil ik wil gewoon eerst naar huis Wat is er aan de hand? Nou, Johnny komt voor dat 10 kilometer achter... dat berg ons via allerlei onverharde bospaadjes... als eerste naar zijn eigen huis toe leidt. Zodat wij 16 kilometer moeten omrijden met een bandy van Gratia... die vergeert als onze feestenaar. De pleuris breekt uit. Kom kon blijven slapen toen je dringend je ezeltje moest gaan halen. Toch of niet? Waar ja, mocht ik nou slapen? Beren, nou je geen ezeltje meer hebt. Kanker toch op toch Hé, waar mag ik nou slapen? Nou je nou je ezel hebt. Ja. Ja, Hé, eh, eh. Eerlijk worden zeg maar. Eerlijk worden. Aan. Eerlijk zijn. Ja, eerlijk. Moet waar is mijn slaapwacht nou? Nou je geen ezeltje nodig hebt. Ga ja. nou weg, man. Help joh. jou. Ja, ja wel. Ja, we, uh, maar niet naar de kloten. Ja, Hé, hey, hoor dat? Niet naar de kloten help jullie. Jij bent de laatste waar ik het tegen zeg. Je kunt me helpen, want anders sterven jullie zelf allemaal dadelijk van de kanker, van enge tering zo. Maar niet maar uitbuiten. Helpen is goed, uitbuiten niet. En ik hoop dat dit nou een les voor je leven is, en anders wil ik je nooit meer never, never zien. Ik doe alles, maar niet uitbuiten. Jij vroeg thuis en ik wil halverwege staan. En ik sterf maar, ik ben thuis. Omdat jij hier naar huis wil, dan wil je mij over alle landen. Ik heb me door alles heen laten zeilen met mijn kus. Geef, maar niemand meer eens op. Heb je ooit met ons gebeld? Zal ik eens wat die kosten leggen? Nee, nooit met het. Nog nooit heb je gevraagd. Ik zal er van mij. mijn te leggen. Johnny, weet je waar je bent? Je, je hadden... ja, bent ja, paranoia. Ja, dat is waar. Maar ik ga jou naar mijn hotel. Zo paranoia, ben. Kan staan, ik Dan sta op de land en dan ben jij thuis. Is dat paranoia? Ja. Hij is Juist. Je hebt gelijk, Johnny. Ik heb altijd gelijk, want ons is met een Ja, brood. zeker. Stop maar even. Ik je voor jou, ik ga die okay. een naar verder. ben in mijn puber. Eh, bedankt. Johnny. Ik zou zeggen, ga je aan in morgen morgenochtend op? Nee. Goed Hartstikke fijn. Jij bent thuis, maar hij moet er nog ziet te worden. Hè? Bedankt. Zodat jullie de mensen zijn? Zie je het nou? Hij is thuis hè. Maar ik betaal alles uit eigen zak, alles, ook de lezingen, alles betaal ik uit eigen zak. Ik wilde de tering krijgen, ik ga dan mezelf ik. Dan kom ik uit de lezing, zit er nog een bekeuring van, uh, van 90 gulden tussen me eruit. Ja. Omdat mijn lezing 10 minuten uitgelopen is. Zit ik de mensen weer te verwennen. <lacht> Kijk, als je dat op een rijtje zet, dan zeg ik, ik ben te gek geweest. Nou, Johnny, ik vind te dat gek. je te goed bent geweest. Ja, te maar... gek voor de wereld om ze het allemaal te geven, wat ze zelf niet kunnen krijgen. Ja. ja. Maar het zijn hun eigen tekortkomingen namelijk. Ja, en die verwijzen ze dan naar jou. Mensen gaan alleen maar voor zichzelf uit. Iedereen is alleen maar voor eigen belang. Vertrouw nooit op een ander, alleen maar op jezelf. En dat doe ik toch duidelijk, hè? zie je het? Ik maak alles repareren met een houtje, een slapje, een ditje, een lachje, een sigaretje, een peukje, een ditje. Een stukje elastiek en een klap met een hamen en we rijden weer. En één bij de duivel. Of is hij nu die zoon, ja, die zoon, ja, van God? Geld was in zijn leven een heel noodzakelijk kwaad. En zijn liefde die kon in volkomen aan. Waarna hij opstijgt en uit beeld verdwijnt. Je weet maar nooit wanneer hij in één keer opnieuw voor jou verschijnt. En is hij de duivel? Of is hij nu die zoon, ja, die zoon, ja, van God? En niemand kan je zeggen waar hij is heen gegaan. Is hij vertrokken naar de zon of naar de maan? De volgende ochtend haalden we de aanhanger met vier lekgestoken banden... voor de deurweg bij Bernd. Ja, ik zal u details besparen, maar ook dat kostte ons weer een hele dag. Nee, naar Emiel gingen we niet meer. En een berichtje achterlaten kon ook niet, want alleen Bernd weet hoe je er moet komen. Mijn medelijden met Johnny was tot het maximum gestegen... Helemaal toen ik erachter kwam dat Gerry geen 100, maar 40 zinken tijlen had opgeladen. En dat Johnny echt helemaal geen gulden meer in zijn zak had. Hij kon net amper het hotel betalen. Een rekensommetje leerde al snel dat hij 2000 gulden had uitgegeven. En dat die tijlen nou hooguit 800 gulden zouden opleveren. Ik kon dit niet langer aanzien. Ik heb Johnny 2000 gulden voorgeschoten. Om uiteindelijk bij een groothandel. De mooiste kastjes en kandelaren hebben we voor weinig weggehaald om met zo'n groot mogelijke winstmarge in Nederland te verkopen. En die zinkenteilen, die hebben we daar gewoon achtergelaten. De terugreis liep voorspoedig. Ja, alleen een beetje lekker banden, aan, maar dat heeft ook wel je zo'n charmers. En nu, drie weken na dat hachelijke avontuur, heb ik nog steeds niets van Johnny en Gratia vernomen. Zouden ze alweer terug zijn naar Oost-Duitsland... met mijn 4000 gulden winst in hun zak... en komen ze terug met een container vol antiek... waarmee Johnny mij wil verrassen... en in één keer 2000 gulden voor me op tafel legt... plus een leuk antiek kastje als bonusje? Of zal hij mij over twee jaar weer bellen... voor een nieuwe documentaire over hem? Johnny zonder stress, alias de zingende gangster... die nu echt, na 55 jaar ellende voor het rechte pad heeft gekozen. Je hoorde de documentaire Johnny zonder stress, en die is gemaakt door Rob Muns in 2001 voor de VPRO-radio in de serie de 747 documentaire. En dit is nog steeds de vintage de tweedehands editie van Woord bij de VPRO op Radio 1. En we gaan maar eens eventjes een gezellig tweedehands plaatje draaien van ja, wie kent er nog de totaal vergeten Connie Stuart, maar wat een mooi nummer. Het leven is net het waterlooplein. Allemaal rommel, allemaal roest Niks om zo vreselijk wild op te zijn Allemaal lorren die niemand meer moest Die meubelen daar op een rijtje Het lijkt wel een aardig partijtje Maar als je gaat kijken dan zijn ze kapot En in de bekleding zit mot Precies een partij die alle Ik wil er een piek voor betalen Voor spul dat nergens voordeugt Het leven is net het water op lijn, Allemaal afval, maar op een dag Vind je dat boekje in echt Marokkijn Dat er misschien al weken lang lag De koopman die vraagt maar twee knaken omdat hij er niks voor kan maken, want dat had de een als een wonder beschouwd. Dat wil wat weer voor geen goud. We gaan dus maar verder met dromen, ze zijn niet altijd bedrog. En als ze niet uit willen komen, wat dan nog, ja wat dan nog. De vogels blijven wel zingen, al hoor je ze niet in het lawaai. De vogels blijven wel zingen, ze zijn ongelooflijk taai. En soms merk je plotseling dat ze er zijn. Tussen de jassen, de oude matrassen, de potten en pannen. En schreeuwen de mannen. Mooie ode aan mijn geliefde Waterloopplein. Op muziek van Henk van Dijken met een tekst van Guus Vleugel... gezongen door Connie Stewart op een uh, hele gezellige oude LP... die ik ook op het betreffende Waterloopplein gescoord heb. Ja... Vintage is hip, vintage is mooi en bovendien, ja, euh, het is echt waar. Vroeger was alles beter. Geluksprofessor Ruud Veenhoven uit Amsterdam weet daar alles van. Hij kan je vertellen waaruit geluk is opgebouwd, hoe je gelukkig wordt... en hoe je ongelukkig blijft, mocht je dat willen. En hij weet ook of vroeger nou daadwerkelijk alles beter was. En waarom zien we de laatste tijd zoveel reclames... met een meer dan nostalgische sfeer? Zoals een man die van zijn chauffeur een chocoladekoek krijgt... en opeens zien we hem net als vroeger gekke bekken trekken... naar medebestuurders. Of die van een merk afwasmiddel... dat je sinds de zwart wit televisie nog steeds bijna nooit hoeft te kopen. Alsof we niet in de jaren twintig van de 21 ste eeuw leven... maar ergens halverwege de vorige eeuw. Geluksprofessor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... Ruud Veenhoven weet waarom. <coughs> Toch, Ruud, waarom willen we dat? Nou, er zijn vast wel een hele hoop redenen. Eén reden lijkt mij te zijn dat het een algemeen menselijke neiging is... om terug te kijken. We zijn allemaal jong geweest. En als je jeugd ook leuk is geweest... dan heb je natuurlijk een reden te meer om terug te kijken. En we hebben nu een generatie die over het algemeen een leuke jeugd heeft gehad. Dus dat die daar is gevoelig is voor plaatjes uit die tijd, ja. En, en doen we dat dan vooral als het economisch sowieso slecht gaat? Dat... We dan, hangen we dan meer aan vroeger? Um, nou, ik heb dat niet nageteld. Uh, <laughs> het zou kunnen. Maar het lijkt me toch eerder iets van alle tijden. He, want uh, ja, nu kijken we naar de jaren twintig en uh, een, een eeuw geleden keken we ook een tijd terug. Dat is niet iets van, van de laatste, nou pak een beet, uh, 50 jaar. Nee, we gaan nog wat verder terug. Uh, Marianne van net, uh, die uh, schaapjes ging hoeden. Uh, dat is al wel flink lang geleden. <laughs> en dat was ook ja, toch een, een, een teruggrijpen op een mooiere uh, oude wereld van toen. Maar ho hoezo leggen ze uit? Nou, toen eh, eh, mensen eigenlijk niet meer op het platteland gingen wonen... Hè, maar eh, in steden of Marie Antoinette, eh, dus in een paleis... Eh, ja, toen gingen mensen toch romantiseren... over eh, het mooie leven op het platteland. En toen vergaten ze even de mest en de vlooien. <lacht> eh, eh, nou ja, het verhaal gaat dat Marie Antoinette eh, in het park bij het paleis... Eh, dat daar keurig gewassen schaapjes waren... en eh, dat Marie Antoinette daar dan even herderinnetje speelde... <lacht> Nou ja, dat is ook een tijd waarin we romantische schilderijen hebben... van uh, prettig land. Terwijl mensen naar de stad trekken, in hun huis aan de stad... hangen ze dan een schilderij aan de muur van het platteland... wat ze in feite ontvlucht zijn. Ja, dat is er eigenlijk wel heel gek. Nee, maar dat soort tegenbewegingen, dat zie je meer in de cultuur. Als we moderniseren, en ja, dat is ook best een beetje eng... want je weet niet precies waar het naartoe gaat, dan kijk je toch ook weer terug naar hoe het vroeger was, want dat was zeker. Maar ondertussen gaat de stroom van de modernisering toch gewoon door. Dus we doen het eigenlijk omdat we niet zo goed weten... waar de tijd nu heen gaat. En, en wat er vroeger is gebeurd, dat weten we dan wel zeker. Ja, dat is in ieder geval één van de redenen. Uh, uh, nog een reden die daarbij komt... is dat de herinnering van het verleden uh, nogal selectief is. We maken het mooier. Uh, ja, of we, we, we herinneren ons vooral de mooie dingen... Vergelijk het een beetje met uh, je eigen fotoalbum. en Daar staan, uh, staat wel je trouw in, maar niet je scheiding. Uh, en het zijn allemaal plaatjes van, van, van leuke momenten. En die neiging uh, is er uh, ja, bij de herinnering van het uh, andere verleden toch ook wel. En um, uh, um, waarom hebben we, het, hebben we het ook echt nodig? Kunnen we zonder? Ik denk dat we wel zonder zouden kunnen, maar uh, ja, wij kunnen nou eenmaal denken in, in, in de tijd. Uh, dat is uh, een van de menselijke mogelijkheden. Dus wij kunnen ons voorstellen dat het gras aan de andere kant uh, groener is... of dat het gras uh, vroeger groener was. Uh, juist het spelen met die gedachten, dat is typisch menselijk... en daardoor brengen we de werkelijkheid in kaart. En um, uh, u zei van, ja, we, we maken het ook wel een beetje mooier of we laten een aantal dingen weg... Um, vergeten we dan ook uh, een beetje dat het uh, vroeger helemaal niet altijd beter was? Nou, dat dreigen we wel te vergeten. Vooral uh, waar, waar het gaat om dingen die niet zo sensationeel zijn. Kijk, de oorlog en dat soort vreselijke dingen, die, die weten we wel. En die staan ook in de geschiedenisboekjes. Maar uh, dat de sfeer thuis nogal beklemmend was. Uh, en dat school niet zo leuk was. Uh, dat zijn dingen die um, ja, een beetje weg hebben. En die ook vooral in de collectieve herinnering niet worden teruggebracht. He, want het is niet alleen dat we zelf selecteren... in onze eigen herinneringen... maar de media selecteren natuurlijk ook. Hm. En nou goed, we hadden het net over de reclame. He, daar worden ook van die uh, sprookachtige plaatjes... uit het verleden naar voren gehaald. Ja, maar, maar die, die reclames die, die, uh, uh, doen dat natuurlijk vooral... om producten weer aan de man te brengen. Dus blijkbaar... Uh, hebben we ook wel vertrouwen in, in, in het verleden. Ja, en niet een onrechte, want het is goed afgelopen. <laughs> Anders zouden we hier niet zitten. <laughs> ja, ja. Maar, maar Mascha, die begon te vertellen van... Eh, het valt nu op dat in die reclame zoveel nostalgie gebruikt wordt. Dus het heeft waarschijnlijk toch iets met deze tijd te maken. Die reclamemakers en bedrijven zijn natuurlijk niet gek. Die weten, juist in deze tijd werkt nostalgie. Is daar een verklaring voor dan? Nou... Het zou kunnen dat... Een, een tijd lang was modern ook uh, een, een, een reclame-issue. En, uh, en je zou kunnen zeggen van dat we een beetje zijn uitgekeken op de moderniteit. En uh, ik kan niet zeggen dat dat komt omdat de moderne producten nou slechter zijn. Maar er is wel een, een, een kritische stroming uh, van dat... Ja, dat moderne, dat is toch allemaal niet echt... En ja, die kritische stroming die wordt natuurlijk ook een beetje opgepikt uh, in, in de reclame. En uh, daarmee wordt ons dus gewoon weer chocola verkocht. Ja, ja hier aan tafel zit uh, Kees van de Borst. Uh, Ik heb hem al aangekondigd. Hij is uh, sociaal psycholoog. Jij zei voordat het programma begon, ja. onzin. Nou, ja, niet uh, wat Ruud Veen over vertelt, <laughs> nee, nee, maar nee, zeker niet, Die nee. connectie die wij proberen te maken. Ja, uh, Jorien van der Laan is bij mij afgestudeerd van de zomer. En uh, zij heeft onderzoek gedaan. Zij toont aan dat als mensen onzeker zijn. En dat kan natuurlijk nou in deze tijden. Dan krijg je inderdaad, sommigen krijgen inderdaad meer behoefte aan nostalgie. Die gaan een beetje zwelgen in oude tv- en radioprogramma's. Ja, het, er komen ook weer heel, heel veel oude programma's terug. Ja, hè? Wie ja, van de drie precies, bijvoorbeeld. Precies. Dus een, een, een, zeker een groep uh, mensen doet dat. Maar wat je ziet is bij zeg maar wat jonge uh, mensen. Zo begin twintig. Die hebben dat veel minder. En die lijken zich in grote mate juist heel erg af te zetten van het verleden. Dus die gaan veel negatiever denken over die tv-programma's... en radioprogramma's waar ze vroeger naar luisterden. En dat doen ze omdat ze dan een, uh, een contrast kunnen maken. Dan denken ze van, hé, hey, in het verleden was het eigenlijk ook helemaal niet zo goed. Dus het valt nu relatief best wel mee. En dat is dus wel een manier van hoe je met het heden om kan gaan. En met name dus mensen die heel erg op het heden georiënteerd zijn... die willen nu echt wat van maken. En jonge mensen willen dat echt. Die gaan op die manier met die onzekerheden om. Dus voor hun uh, werkt die reclame... waarin dus teruggekeken wordt naar vroeger. Dat heeft totaal geen zin. Nee, dat werkt niet. Nee. En dan moet je echt heel erg je best doen... dat zij niet dat, dat vergelijking gaan maken... In, de, in het negatieve naar het verleden ja. toe. Ja dat die reclame nu wat meer terugrijdt op het verleden... zou ook een generatie-effect kunnen zijn. we hebben nog nooit zoveel bejaarden gehad als nu. Ja, Precies. ja dat is waar. Ja. En die jongeren ja. hebben nog maar zo weinig verleden. Precies. <laughs> ja... ja. ja. Je hoort niet herinnerd worden aan dat je in een poepelui rondliep. <laughs> maar er is natuurlijk de afgelopen, nou ja, pak een beetje, 30 jaar, natuurlijk wel veel veranderd. We, we hebben het al een beetje over die moderne tijd uh, uh, net gehad. Um, uh, er zijn heel veel elektronische producten bijgekomen. We hadden eerst de, de, de Walkman, nu hebben we de CD, de computer, mobiele telefoons, noem maar op. Um, daardoor maken we het onszelf wel heel veel makkelijker, maar um, ook wel tegelijkertijd veel afhankelijker ook van spullen. Wat heeft dat voor invloed op ons gedrag? Nou, dat is uh, moeilijk te precies uit te cijferen. Maar je kunt wel zeggen dat, uh, gemiddeld genomen, de modernisering. maakt dat we uh, langer en gelukkiger leven. Mm -hmm. En wat nou precies de, het effect van de magnetron is. En nee, maar het is meer en meer dat je dat, dat um, je hebt natuurlijk uh, uh, uh, nou ja, zoals vroeger, uh, je hebt ook veel minder keuzes. Of nu veel meer, vroeger veel minder. Er waren een heleboel dingen uh, veel duidelijker, eigenlijk. Nu kunnen we veel meer, we zijn veel vrijer. Ja, en dat blijkt een van de belangrijkste oorzaken te zijn dat we gelukkiger zijn. We hebben nu meer keuzes en die keuzesvrijheid... die zit niet zozeer in of we nou de een of de andere botmen kopen... maar die keuzevrijheid zit vooral in hoe we ons leven inrichten. En welk beroep je kiest, met welke partner je in zee gaat... of je al dan niet kinderen krijgt. Dat waren ja, toch niet zo lang geleden waren dat dingen die behoorlijk vast lagen... en waar je ouders een behoorlijke zee in hadden. En daardoor kwamen ja, nogal wat mensen terecht in een baan en een huwelijk... en eigenlijk in een leven wat niet zo goed bij ze paste. Ja. En nu uh, kun je, je kunt van tevoren kiezen... maar ook als blijkt dat je hebt misgekozen, uh, kun je er weer uit. Ja. Dat brengt kosten met zich mee. Uh, want ja, als het vroeger gewoon was, ja, je krijgt kinderen... dan nou hoef je er ook niet over te tobben... Uh, tegenwoordig wordt daar flink wat over afgetopt. En de geboorte wordt uitgesteld. En uiteindelijk willen uh, ja, mensen dan toch. En sommigen zijn te laat. Dat is best een last. Maar het gevolg is wel dat wanneer er kinderen geboren worden... dat die toch bijna allemaal behoorlijk gewenst zijn. Ja, ja dat is natuurlijk waar. En dan eigenlijk, want u, u zei net al... Uh, dat we nu eigenlijk veel gelukkiger zijn dan vroeger. Dus misschien... Denken we dan dat het vroeger beter was, maar uh, stiekem zijn we, zijn we nu veel gelukkiger? Uh, ja, in, in Nederland niet heel veel. We, we meten dat eigenlijk pas van het begin van de 70e jaren. Nou, Nederland is een fractie gelukkiger geworden. Maar ondertussen uh, leven we wel alweer een paar jaar langer. En omdat we toch al behoorlijk gelukkiger, uh, gelukkig zijn, is dat behoorlijke winst. Dus het was vroeger helemaal niet beter, <laughs> per se. Nee, en als je dus nu ook kijkt naar uh, het gemiddelde geluk van, van, van pubers bijvoorbeeld. Uh, dat is in Nederland behoorlijk hoog. Nou heb ik geen cijfers van het verleden, maar als ik naar mijn eigen jeugd denk... kan ik me nauwelijks voorstellen dat uh, uh, toen ook gemiddeld een 8 gescoord werd. Oh ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, uh, Ruud Veenhoven, hartelijk dank uh, voor nu. Je hoorde Marcia Welman in gesprek met de geluksprofessor Ruud Veenhoven. Een gesprek uit het NTR-radioprogramma Pavlov uit 2010. Ja, nou ja, goed, vooruit. Vroeger was dus niet alles beter. Zometeen na zessen nog een uur lang woord bij de VPRO hier op Radio 1. En eh, in dat... Uur zometeen nog uh, vintage kleding. Een hele mooie aflevering van het legendarische programma Voer voor Vogels. En aandacht voor Flipje, Flipje Tiel. En heb je vragen of opmerkingen over Woord, mail die dan naar Woord.vpro.nl. Je kunt ook schrijven naar VPRO word, Postbus 11 JC te Hilversum. En je kunt je abonneren op de podcast via www.vpro.nl slash woord underscore podcast. En het gloednieuwe woord.nl kun je ook nog uh, eens even bekijken. Want dat uh, biedt nog veel meer moois uit de archieven van de publieke omroep. Nou, maar even wakker worden of wakker blijven tot 7 uur. Even eruit voor een journaal. Tot zo.